Hey, even een korte update Want uh, God, ik zit gewoon lekker te vreten joh. Heerlijk Nou, luister Ik had zoveel vragen weer van. Hè, we horen nou allemaal wel Het gesprekken van iedereen En Het klinkt allemaal hartstikke leuk, maar Hoe is het nou dan nou met jou? Nou Bij deze Even een korte update. ja, het gaat hartstikke goed. Wat kan ik er nog meer aan toevoegen? Ik voel me echt lekker. Sorry. Je zit gewoon echt koekjes naar binnen te werken, dat is echt niet goed. En ik ben net lekker aan het afhalen. Dus zo ben ik nou in godsnaam mee bezig? Maar dat maakt voor de rest niet uit. Um, nee, ik voel me lekker. Het gaat goed. Dus, uh, dus iedereen die de vragen heeft van hoe is het met je? Nou, het gaat gewoon hartstikke goed. Uh, enige uitleg, uh, hoe gaat het op mijn werk? Het gaat op mijn werk, gaat het fantastisch, maar ik wil zeggen. Ik heb het prima naar mijn zin, ik zit er nou ongeveer, even kijken, Blablabla. pak een beet. Dit is mijn vierde week en dat gaat gewoon hartstikke goed. Uh, vorige week kreeg ik te horen dat, uh, ja, dat ik gewoon erg goed beval op mijn werk. En uh, ik hoorde zelfs van de leidinggevende dat ze me naar een hoger plan willen gaan tillen. En dat al na drie weken. Dus wat dat betreft, ik kan echt serieus niet klagen. Uh, ja, gewoon de toekomst ziet er goed uit. Ik mag echt niet klagen, zeker niet qua werk betreft. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik bedoel, ik werk er hard voor en uh, ik heb een hele hoop ellende meegemaakt. Maar alles is nu zo veranderd in mijn leven. Uh, ja. Bizar. Uh, goed, even kijken. Wat was er nog meer van de vraag die ik. Oh ja. Uh, vraag die ik ook heel veel krijg de laatste tijd: Is. Ja, Dennis, hoe zit het nou? Heb je nou een relatie of heb je nou geen relatie? Uh, nee. Ik heb geen relatie. Ik heb uh, hele lieve, lieve vriendinnen om me heen. Maar. Uh, nee, ik. Uh, op dit moment. Ja, weet je, op dit moment heb ik er ook serieus helemaal geen tijd voor. Um, en ik heb gemerkt dat er een aantal dames zijn die denk ik meer verwachten dan dat ik kan geven op het moment. En op dit moment kan ik gewoon niks, niks geven. En dat heeft een aantal, aantal uh, oorzaken. Oorzaken waar ik nu niet verder op inga. Maar uh, ja, nee. Nee, nee, ik heb geen relatie. En... Uh, Nee, ik, op dit moment mis ik het ook helemaal niet. Nou, Missen, missen, missen, ja niet missen, um, dat, weet je, de gezelligheid, dat mis je natuurlijk wel. Maar ja, dat heb ik ook met mensen om me heen. En verder, uh, ik heb mijn hart een paar keer weggegeven en uh, ja, weet je, elke keer als ik echt verliefd word, dan, uh, zo snel als dat ik verliefd word, zo snel uh, gaat het ook weer over in één keer. En niet van mijn kant, maar vaak is het gewoon uh, dat er gewoon iets gebeurt waardoor het gewoon fout loopt. En daar ben ik gewoon heel erg voorzichtig mee geworden. En op dit moment uh, bestaat mijn leven alleen uit werken. Ik draai dus die 12-huurschifts uh, vier keer in de week. En dat kost me heel veel tijd en heel veel energie. En uh, ja, daar ben ik gewoon vol mee bezig. Daarbij uh, ben ik ook vol bezig voor mijn kinderen. Iets dat gewoon heel belangrijk is op het moment. En dat is gewoon, dat, dat slot al mijn tijd op. Voor de rest doe ik nog leuke dingen met, met vrienden en noem maar op. En meer tijd heb ik ook niet. En daarbij ben ik gewoon heel voorzichtig geworden. Uh, nee, op dit moment heb ik dus geen relatie. En uh, dat zal voorlopig ook zo blijven. En ik vind het prima zo. Ik, ik, ik maak me prima met vrienden en vriendinnen om me heen. En we doen leuke dingen. En ik wil mensen geen valse verwachtingen of valse hoop geven of, of weet je dus nee dat heb ik niet en uh, nee ik mis het ook niet oké okay. even kijken wat was het volgende oh ja uh, ik heb dus aangeboden gekregen om in februari met mijn onderbureau mee te gaan naar san francisco moest ik even heel kort sluiten uh, kon dat kon dat niet nou, ik ben er gelijk achteraan gegaan en uh, nou ja, ik heb groen licht gekregen, dus ik kan gewoon in februari kan ik gewoon 10 uh, dagen mee naar San Francisco. Dat is ook weer zoiets bizars. Ik ging eigenlijk nooit op vakantie, ik kon nooit op vakantie. En nu ga ik gewoon twee keer dit jaar, aankomende jaar, ga ik gewoon twee keer naar Amerika. Wat de fuck is dit joh? Ja, het kan raar lopen allemaal, maar ik, dat, weet je, dat zijn gewoon dingen, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Ik weet niet wat het is. Is het gewoon positieve energie? Ik denk het wel. Ik bruis op dit moment van energie. Ik voel me ook lekker. Ik ben uh, vrolijk. En uh, ja, dat komt ook een beetje door de kerst die ik denk ik achter de rug heb. Ik heb uh, een hele leuke kerst gehad. Ik kon gelukkig uh, twee dagen lang beide kinderen bij me hebben. Goed, de jongste was er wel, maar dat had wel een, een, een ja... Een, een soort van uh, gebruiksaanwijzing. Dingen die wel mochten, dingen die niet mochten. Uh, ja, heb ik maar moeten houden. Maar we hebben een, een, een leuke kerst gehad. Het is al het einde. Bedoel, jaar 2000. We zijn lekker naar de Efteling geweest. Ik had een Efteling Hotel geboekt. We hebben daar een fantastische tijd gehad. Het heeft me een enorme duit gekost. Want fucking nou, hell, wat is die Efteling fucking duur, heel? Dat is echt niet normaal. Uh, lekker paddenkoeken met ijs. Uh, lekker even als eten, noem uh, maar op. Hartstikke leuk. Maar wat een fucking prijzen hangen eraan, man. Maar goed, mag de pret niet drukken, we hebben het hartstikke leuk gehad. En eh, uh, ja, wat wil je nog meer? Mijn kinderen waren, waren we lekker met z'n drieën. En eh, uh, even een appje. Een appje, van wie krijg ik nou weer een appje? Ja, Christine. Oké, okay. hartstikke leuk. Oké, okay, we kijken. Uh, nou, leuk. Dat gaan we doen. Even kijken. Ja, leuk. Oké. Okay. Goed. Oké, okay, ik had het over de Efteling. Sorry, sorry, sorry. Ja, leuk. Het was koud. Het was echt koud. Maar de Efteling was... Uh, goed, winter Efteling is normaal gesproken tot 6 uur open. Met de kerst waren ze gewoon tot 8 uur open. Dus dat hebben we gedaan de eerste dag. We zijn het park ingegaan. We hebben eigenlijk een beetje alles gedaan wat we konden doen. Ja, de kinderen die schoten van hot naar her. Dat maakt ook helemaal niet uit. Wil papa volgde wel? Dat is helemaal niet erg. Ook al heeft papa lichtelijk de griep. Nog steeds. Maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. En uh, ja, half acht, denk ik, half acht, kwart voor acht s'avonds gingen we het park uit van s ochtends 11 uur. Dus dat was een, een lange dag. Daarna lekker naar het hotel, ben lekker in bad geweest. Oh, heerlijk was dat zeg. Er is gewoon niks relaxen, dan gewoon lekker in bad gaan hangen. En niks doen. Ik bedoel, de kinderen lagen lekker televisie te kijken, er was Home Alone op de televisie geloof ik. Dus je hebt me lekker home alone liggen op, op bed. En ik heb gewoon, nou denk ik, een uur, anderhalf uur in bad gezeten. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, die is lekker, dus bestaat er niet. Dus, uh, nou, prima. Leuk avondje gehad. We hebben nog even wat gedronken. Nou, dan hebben we Stien weer tussendoor. Even kijken, wat heeft hij nou weer? Grapjas? Nee, ik ben helemaal geen grapjas. Helemaal niet. Ja, Goed. De volgende dag zijn we lekker op het gemak in huis gegaan. en We uh, nou, hebben relaxed gedaan. Mijn jongste dochter moest al eerder weg. Dat waren een van de afspraken. Die moest eerder weg. Mijn oudste dochter moet al lekker blijven. Die bleef nog een dag langer. Dus uh, ja goed, mijn oudste dochter en ik zijn s'avonds nog een hapje geweest eten. We zijn hier lekker naar de overkant geweest en hebben we in een fantastisch wokrestaurant zitten. Nou, daar hebben we lekker zitten eten. We konden rollen naar huis. Uh, we moesten nog naar mijn onderbuurvrouwtje. Nou, ook die had hapjes gemaakt. Dus het was allemaal dubbel op. We zaten prop en prop en prop vol. Maar toen kwamen we eigenlijk op het briljante idee om nog eventjes naar de bioscoop te gaan. Ik ben En ja, wie bedenkt zoiets? Nou ja, goed, wij dus. Dus we zijn gisteravond zijn we nog, uh, even kijken, was gisteravond toch? Ja, uh, ja, gisteravond. Gisteravond zijn we naar uh, Jumanji geweest. Nou, een leuke film. En dan zit je daar, dan neem je een colaatje. je neemt een lekkere zakje M&M's en weet ik veel. En uh, we kwamen gisteravond thuis en we waren echt gewoon kots en kots, misselijk van de hele dag. Maar dat maakt niet uit. Daar is kerst voor. We hebben nu weer tijd genoeg om achter te vallen, dus dat komt wel goed. En uh, ja, nu is de de normale week weer begonnen. Tussen haakjes tot oud en nieuw tot die tijd moet er dan gewoon gewerkt worden. En uh, goed, mijn oudste dochter die is vandaag naar huis gegaan. Die heb ik vanochtend uh, op de trein gezet. En uh, die moest helaas naar huis. En ze wilde helemaal niet. En ik vond het ook gewoon balen. Ik, ik, ik, ja, het liefst heb ik gewoon mijn kinderen lekker bij me. Maar dat kon gewoon niet. Dus ja, helaas. Het is niet anders. Maar uh, ja, mijn oudste dochter die komt sowieso uh, zaterdag weer terug. Met de vriendje. Voor het eerst. Dus ik ben benieuwd. Maar dat wordt wel heel gezellig. En uh, ja, dan vieren we hier oud en nieuw. En dan is het even kijken. dan gaan we misschien nog eens eventjes. Ik hoorde van mijn dochter dat haar vriend mee wil doen aan een nieuwjaarsduik. Nou, het zou mij benieuwen. Laat me lachen. Geen haar op mijn kut die eraan denkt dat ik met dat koude weer het water in ga. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, nou ja, leuk. En. Uh, Goed, die loop van de dag gaan ze weer naar huis en dan is het jaar eigenlijk weer voorbij. En dan houden we aan het nieuwe jaar beginnen. Ja, en wat voor nieuw jaar wordt dat zeg? Goeiedag. Nou, qua werk wordt het gewoon echt een, een, een enorme verandering. Wat ik al zeg, ja alles loopt gewoon zo goed en ik, ik krijg gewoon zoveel waardering op mijn werk. En dat zeg mijn collega ook, hij zegt joh, je werkt hier na nou drie weken, je moet eens kijken wat er allemaal mee gebeurt in één keer. Dat is echt niet normaal hoe snel het bij je gaat en dat is inderdaad zo. En ik ben er gewoon heel blij mee en ik uh, waardeer het heel erg en ik hoor heel erg gewaardeerd en dat uh, ja weet je dat stimuleert ook gewoon heel erg um, ja is misschien ook wel mijn instelling nu ik, bedoel, ik ben nu zo veranderd uh, sinds anderhalve maand twee maanden geleden dat er uh, nou ik noem het maar weer tussen haakjes ontwikkelingen waren in mijn leven en dat ik iets meegemaakt heb in mijn leven is nu alles zo veranderd en positief veranderd en ik, ik, ik, ik het is heel raar. Ik trek overal de positieve energie uit, lijkt het wel. Daar wil ik niet zweverig over komen. Absoluut niet. Maar ik, ik, ik weet de kleine dingen meer te waarderen. En ik, ik kijk gewoon heel anders tegen dingen aan. Um, ja, en dat, ik, dat, dat geeft mij op een, een of andere manier gewoon heel veel energie en heel veel liefde. En ja, het bevalt me prima zo eigenlijk. Dus nou in één keer kwam dat van februari op het, op het pad van de onderbuurvrouw die zei joh uh, ik ga uh, eind februari naar San Francisco en ik heb uh, twee weken vrijgenomen en ik moet er eigenlijk alleen naartoe om, heb je zin om mee te gaan? Ja, uh, heb ik zin om mee te gaan? Ja natuurlijk heb ik zin om mee te gaan, hartstikke leuk. Ik ben er nog nooit geweest, dus uh, ik gelijk gaan regelen, kijken of het kan. En, uh, het positieve wil gewoon dat het gewoon mogelijk is. Dus ik ga gewoon. <laughs> ik ga gewoon. Eind februari ga ik gewoon 10 dagen naar San Francisco. En dat is zo bizar. Want van de zomer ga ik ook al 10 dagen naar New York. Dus ik ga gewoon twee keer dit jaar ga ik naar Amerika. Nou, hoe raar kan dat lopen? Oké, okay, San Francisco. Mijn onderbuurvrouw, haar zoon die woont daar. Dus die gaat er op bezoek. En. Uh, nou ja, goed. Zij gaat er allemaal dingen doen. En, maar ja, ze wilde de reis niet alleen maken. Dus ze vroegen hoor oh, hebben ze zin om mee te gaan en dan kunnen we in de tussentijd misschien wel even wat sightseeing doen daar. Nou, hartstikke leuk. Ik ga wel mee, ik ben er nog nooit geweest. Ik ken het van de televisie, dus ik, uh, ja, weet je, ik, uh, ik laat me verrassen. En, uh, weet je, ik heb ook me voorgenomen om gewoon een videodagboek te gaan maken als ik in New York ben. Maar ik ga dat al beginnen, gewoon eind februari, als we gewoon in San Francisco zijn. Dan ga ik die, uh, dat videodagboek al opstarten, ik ga een website openen, dan kunnen jullie alles bekijken en alles meemaken. Sowieso van San Francisco. En als ik uh, in juni naar New York ga, dan staat er voor mij heel veel op de planning. Want ik heb al een hele planning gemaakt. Uh, onder andere de late night show en alles, daar ga ik gewoon naartoe. Dat wil ik gewoon allemaal zien en daar ga ik gewoon ook echt naartoe. Dat wil ik gewoon meemaken, ik bedoel mijn leven is heel erg veranderd en ik ga gewoon nu genieten van alles waar ik van kan genieten. En dat kan ik nu. Ik bedoel, ten eerste is het financieel gewoon mogelijk, want ik uh, het eerst gewoon niet op geld te letten en dat is gewoon zo fijn gevoel. Dat had ik met de kerst ook normaal gesproken, had ik altijd een budget waarvan ik dacht van nou weet je, uh, hoe zit ik met geld, kan dit, kan dat wel, kan dat niet. En ik was met mijn kinderen ook in de Efteling. En ik, ik had gewoon geen omkijken naar pinnen. Ik kan gewoon pinnen wat ik wil. Dat is gewoon zo lekker. Nou, dat heb ik straks ook op mijn vakantie. Dus ik hoef gewoon nergens op te letten. En dat voelt gewoon lekker. Ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Dus dat stimuleert ook gewoon heel erg. Dat is misschien ook een reden waarom ik zo vrolijk ben. Dat zou kunnen. Ze zeggen wel, als geld maakt niet gelukkig. Maar het helpt toch fucking wel een heleboel. Ja toch? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, in de wereld draait het toch alleen op geld. En uh, ja... Als je genoeg hebt, dan uh, maakt het het leven een stuk makkelijker. Dus, bij deze. Dus ik ga dus in uh, juni ga ik naar New York. En wat ga ik daar doen? Ik ga inderdaad de late-night show en alles pakken. Uh, ik wil toch, ja weet je, ik hou niet van musicals, maar what the fuck, ik ben in New York. Dus ik moet gewoon naar Broadway. Daar moet ik gewoon naartoe. Weet je, ik ga ook alles filmen. Ik film alles voor jullie. Jullie kunnen alles zien. En uh, voor de rest, ik ga overal doen de vrijheidsbeeld. Maakt me niet uit. Ik ga de lekkere toeristen uithangen. Ik ga de Japaner uithangen, hangen. Ik ga gewoon alles fotograferen wat ik tegenkom. Ik ga met iedereen op de foto die ik zie. Maakt me niet uit. Weet je, laat ik gewoon een lekkere, lekkere, blije Europeaan zijn in het grote Amerika. Maakt niet uit. En uh, wat ik gewoon ook heel erg uh, leuk vind om te doen. En wat ik ook ga doen, is op dit moment speel ik heel veel gitaar. En daar kan ik mijn passie in kwijt. En daar... Uh, ja, daar leg ik gewoon op dit moment mijn hele, mijn hele, mijn hele lieve zaligheid gewoon in. Ik kan er alles in kwijt. Ik vind het heerlijk als ik gitaar speel. Dan valt alles van me af. En ik ontstress helemaal. En muziek is gewoon echt wel op. Het werkt altijd op therapeutisch voor me. Maar muziek maken, dat werkt eigenlijk nog beter. Dus wat ga ik daar doen? Ik ben van plan om daar een gitaar te kopen. En ik weet dat er heel veel straatmuzikanten zijn in New York. En ik ga er gewoon... Heb ik mij voorgenomen met mijn gitaar staan. Meespelen met een straatmuzikant. Of desnoods doe ik het zelf. Het maakt niet uit. En ik ga het ook allemaal filmen, dan kunnen jullie het allemaal zien. Ik ga er gewoon muziek maken op straat. En dat wil ik gewoon een keer gedaan hebben en dat ga ik ook gewoon doen. Dus dat zijn dingen daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, ja, mijn hele leven is veranderd. En ja, ik voel me er gewoon hartstikke goed bij. Dus mensen die nu vragen, oh, joh, hoe is het met je? Nou, het gaat dus hartstikke goed. En het lijkt alsof het elke dag gewoon steeds beter gaat. Ik heb helemaal niks te klagen. Dus ja, uh, ik kan er kort over zijn. Het gaat gewoon hartstikke lekker. En het gaat alleen maar beter, beter en beter. En uh, ja, ik red het prima zo. En ik heb het prima naar mijn zin. En ik voel, maak me hartstikke goed. En ik kan doen en laten wat ik wil, en er zijn voor mij op dit moment helemaal geen grenzen meer. En uh, ja, grenzen zijn er sowieso eigenlijk al niet in je leven. Alleen, weet je, deze maatschappij bepaalt juist ja, zo wat je allemaal moet, doen, allemaal moet doen. Je zit in een hokje, weet je. Je eet, je sla, of je slaapt, je eet. Uh, je gaat werken, je komt thuis en, weet je, je cirkeltje is gewoon rond. En eigenlijk, je, je, je cirkeltje bestaat helemaal niet. Je moet er gewoon zelf iets van maken. Alleen, wij denken dat dit gewoon een normale manier van leven is, maar dat is gewoon niet zo. En ik snap wel als je kinderen en zo hebt, weet je, dat je leven allemaal beperkt wordt. En je leven staat in het teken van kinderen. En dat snap ik ook allemaal wel. Maar er is buiten alles om, is er nog zoveel om te doen. Maar we maken te veel problemen met z'n allen. We maken het ook elkaar gewoon vooral heel erg moeilijk. En dat is gewoon helemaal niet de bedoeling. Zo kan dit niet. het hele leven niet bedoeld zijn. Ik weet het, ik heb zelf ook heel veel problemen gehad. Ik heb ook heel veel problemen gehad met andere mensen. En uh, Ik geef andere mensen niet de schuld. Heel veel mensen hebben ook problemen met mij gehad. Omdat ik ook gewoon dingen niet goed gedaan heb. En dat snap ik ook allemaal wel. Maar we moeten het elkaar zo makkelijk mogelijk maken. Weet je, ruzie en haat en neid. En daar, daar heb je helemaal niks aan. En ik heb dat ook allemaal achter me gelaten. Uh, ja ik ben gewoon wat dat betreft sta ik nu gewoon heel positief in het leven en dat bevalt me gewoon goed en dat geeft me ook veel meer rust en ik merk dat als jij uh, positiever in het leven staat dat je minder last hebt van stress je hebt minder last van klachten uh, alle negatieve dingen heb je gewoon een stuk minder en het verlicht je leven echt serieus dus waarom laten we gewoon met z'n allen nu niet afspreken dat we gewoon wat positiever gaan worden het is echt mogelijk en het verrijkt je leven. Dat kan, ik je, dat kan ik je verzekeren. Want ik ervaar het zelf elke dag op het moment. En uh, ja, Weet je, laat ik het zo zeggen. Er is niemand die mij de pis meer lauw maakt op het moment. Het, het interesseert me niet. Ik, uh, ik heb het allemaal prima voor mekaar. Ik heb het gewoon hartstikke goed. En uh, daar ben ik dankbaar voor. Ik heb er hard voor moeten werken. Maar alles gaat gewoon hartstikke lekker. En ik merk gewoon dat uh, nu ik positiever in het leven sta, dat andere dingen ook positiever mijn kant op komen. Met mijn kinderen loopt het nu allemaal ineens zo goed. En het gaat allemaal zo lekker. En op mijn werk komt alles ineens op de positieve manier mijn kant op. En alles gaat ineens hartstikke goed en het gaat nog beter dan verwacht. En het wordt alleen maar beter in het nieuwe jaar. Ja, dat heeft toch echt wel iets met die positiviteit te maken hoor. Dat kan niet anders. Dus ja, ik kan het jullie alleen maar aanraden. Weet je, stop gewoon met zeiken. Stop met ouwe hoeren. Stop met elkaar naaien en elkaar dwars zitten en, en bedonderen en weet ik veel. En ga gewoon eens lekker positief aan de gang. Weet je, ga gewoon lekker positieve dingen doen. En, en geef meer liefde aan elkaar. In plaats van problemen en shit en fucking teringzooi. Geloof me, het maakt je leven een stuk beter. Maar goed, weet je, iedere ding, uh, zijn niet verhopen, moet je lekker niet doen. Maakt mij ook helemaal niet uit. Ik geef je alleen mijn visie op de dingen. Hè? Wat dat betreft, jullie luisteren naar mijn podcast. Dus, uh, hallo, weet je, ik geef mijn mening. En wat jullie ermee doen, wil je lekker zelf weten. Maar, uh, nee, dus, bij deze, ik denk, ik zal even een stukje opnemen. Omdat ik de vragen zoveel krijg de laatste tijd. Van, joh, hoe is het met je? Want we horen? je alleen maar praten met andere mensen. En we weten eigenlijk heel benieuwd hoe het met jou gaat. Nou, het gaat fucking hartstikke goed met mij. En, uh, maak je geen zorgen. Weet je? Ik heb het prima voor elkaar. Dus bij deze. Nou, check in ieder geval de volgende afleveringen weer. Uh, ik weet niet wat er gaat komen. Er staan nog heel veel op de planning en heel veel mensen die uh, bij mij aanschuiven binnenkort. En uh, mm, ja, weet je, ik zou zeggen, joh, kom het gewoon eens even lekker checken. En wat ik wil zeggen is uh, hou sowieso van februari de videodagboeken in de gaten ik weet niet of ik ze op deze site kan uploaden volgens mij kan ik hier ook video op zo niet dan uh, zet ik hier sowieso een link op naar de website waar ik het wel op plaats en uh, sowieso staat het ook op mijn facebook dus vrienden en bekenden die mijn facebook hebben kunnen ook gewoon de link daar even checken en dan komt het allemaal goed en zo niet heb je geen facebook of heb je dat allemaal al die shit allemaal niet weet je maakt ook niet uit Weet je, stuur maar gewoon een berichtje of app me even of wat dan ook. Dan krijg je van mij de link of wat dan ook. En als dus stuur ik je de filmpjes zelf op. Maar weet je, ga zien wat ik allemaal meemak. Want het gaat de moeite waard zijn. Dat kan ik je verzekeren. Oké, okay? hey mensen. Dankjewel voor het luisteren. En ik spreek jullie later en zo niet. Dan zie ik jullie later. En als ik jullie niet zie, ja, dan uh, komen we elkaar nog wel een keertje tegen. Hey, later Jos.